Verkeersinformatie van de ANWB. 1 filemelding. De A10 ring Amsterdam-Watergraafsmeer richting Volendam. Tussen het knooppunt Watergraafsmeer en Schellingwouden. Een file van 2 kilometer en dat komt door wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casaluna. Vannacht met Harm Edens. Goedenacht en welkom bij een ontmoeting tussen twee mensen... waarvan er op zijn minst eentje zich al de hele dag verheugt. En die ene, dat ben ik. Vandaag is de kinderboekenweek 2011 begonnen. En ik hoor u thuis denken, wat heeft dat met ons wakkere volwassenen mensen te maken? Nou, ten eerste houden heel veel volwassen mensen het meest van kinderboeken. En ten tweede denk ik dat wij heel veel van kinderboeken kunnen leren. Mijn gast is een illustrator van kinderboeken. Hij heeft ook meerdere kinderboeken geschreven... En de theaterbewerking van één daarvan ging vandaag in première. Wat een timing. Dat boek en dat stuk heten alle twee Mannetje Jas. En mijn gast heet Sip Postemar. Sip, welkom. Dankjewel. Even maar beginnen bij uh, de adrenaline boost van vandaag. Hoe was de première? De première was. Het uh, nou, is natuurlijk een heel spannend moment als, uh, als dat gebeurt. En uh, we hebben er met z'n allen vier jaar aan gewerkt. Het, het is een heel rare soort dag, want je werkt er natuurlijk naartoe al die tijd. En het is een, een combinatie van heel fijn dat het er dan is. En ook een beetje jammer, want opeens verlies je die kleine familie met wie je dus al die jaren werkt. Ja, die valt weer uit elkaar. Dus dat, dat is. Het was een geweldige première, maar ook. ja, weer het eind van een project. Het is echt uh, de naartoe werken. En dan komt het ontladen. Ja, de magie en het allerleukste stuk is het werken aan die productie. En natuurlijk is de première is het moment waarop je naar buiten treedt... en waarop het publiek waar we het voor maken er is. Ja. Maar het maken met z'n allen, dat is toch het grootste plezier. Het gaat over een uh, mannetje dat het altijd heel koud heeft... en die alsmaar meer jassen aantrekt om het warmer te krijgen. Ik vond het heel mooi. Ik heb een klein kolopje de, op de site geschreven. Dat ik was in Zuid-Afrika dit jaar en er zaten... Uh, zwarte mensen binnen, bij de koudste winter alle tijden... die hadden heel veel jassen aan en mutsen op... omdat ze het heel koud hadden, terwijl het binnen gewoon warm was. Ja. Dus ik moest dat meteen... Uh, ik herkende dat wel. Daar woonden heel veel mannetjes jas. In in, dat is zo'n uh, gevoel, ja. ja. Zuid-Afrika, ja. En Het is voor, voor kinderen in eerste instantie. En er uh, was in de Amsterdamse schouwbrug... Een, een hele prestigieuze premier. Fantastische plek. Ik ging daar vroeger met mijn oma al naartoe. En uh, ze, ze leeft niet meer. Ze is 100 jaar geworden... maar ze leeft niet meer. En dat zijn dan toch hele bijzondere momenten dat je daar dan zit... Ja met onze voorstelling. En dat zijn dan toch uh, ja, wel even de momenten dat je in je arm knijpt... en denkt, dit is echt waar. Ja, ja. dat is echt een soort, soort droommoment Ja, voor jou is een weer. droommoment. En dat is ook echt een droommoment wat ik toen al had. De liefde voor theater is toen geboren op hele jonge leeftijd... doordat ik met haar veel naar dingen toe ging. Je oma nam je op sleeptouw? Ja, mijn oma was een liefhebber van theater en ballet en opera... en die nam mij mee... En ik weet dat ik toen al zo rond de zes, zeven jaar dacht van... oh, hier, hier wil ik ooit iets mee. Ik heb toen ook uh, vanaf een jaar of zes op ballet gezeten. Ja, het is nooit wat geworden. Nee, maar Ik wou het altijd, maar ik heb het nooit gedaan. Nee, en mijn ouders waren ook helemaal tegen, was helemaal fout. Uh, en hebben me daarna op judo gestuurd. Maar um, de liefde voor theater is toen wel geboren. Ja. Mooi. Wat was de, de meest bijzondere reactie vandaag op de voorstelling? Ja, dat zijn toch de reacties van ons doelgroep, zal ik maar zeggen. En dat zijn de kinderen. En het mooie van kinderen in een theater, die kan je niet temmen. Nee. Kijk, volwassenen, ook al vinden ze het niet zo leuk... denken ze, ach, die mensen hebben zo hun best gedaan. Laten we maar beleefd zijn. En laten we gewoon maar hè, in ieder geval stil zijn. Kinderen zijn niet stil. En het grappige is, als je dus niet gewend bent om voor kinderen op te treden... Uh, roepen mensen vaak, oh, kinderen, dat is zo leuk om voor te werken... of zo makkelijk... Het moeilijkste publiek zijn kinderen, want die hebben geen conventies. Snoeihard als het niet leuk als ze, is. Ja, snoeihard als het niet leuk is, maar <lacht> die voelen ook feilloos aan... als ze niet serieus genomen worden. Als het over de hoofden van kinderen gaat. Of als volwassenen gek gaan doen ja, voor ja, kinderen. Ja, ja. Oh. He, op hun knieën en uh, uh, nou ja, uh, vreemde, kinderachtige geluiden gaan maken... in de hoop dat ze daar kinderen mee plezieren. Ja. Kinderen haken compleet af. En dat gebeurde niet. Dus dat was eigenlijk... een hele dankbare reactie. In zoveel zat je goed? Ja. En is dat voor jou, want je zei net, ik heb er naartoe geleefd... vier jaar lang, het is een team. Vandaag is dan eigenlijk de laatste dag van dat hele proces. Is voor jou dan zo'n première iets heel moois? Of is het ook een beproeving? Want jij bent een achter-de-schermen type. Um, het is een... Nou, het is echt heel spannend. Want we hebben wel wat try-outs gehad, dus we wisten al wel een beetje wat werkt. Nee, maar voor en jou als dat... mens bedoel ik. Ga, als ga, ga, mens. Gaat je dat makkelijk af? Vind je dat leuk in dat de gaat inmiddels, en... moet ik zeggen, vrij goed af. Mm -hmm. Het is niet iets wat heel erg van nature is. Maar ik heb dat door de jaren heen wel heel erg geleerd. En ook vooral geleerd om er heel erg van te genieten. Want je kan ook in een soort van kramp schieten. Of dat je eigenlijk het helemaal niet meer meemaakt. Maar dat, dat ging heel goed. Die illustratoren ken ik voornamelijk ja heel leuk, zolang ze aan het schilderen en aan het tekenen zijn. Ja. Die moet je niet... Uh, ja. Nou worden we wel zitten. gedwongen als nou ja, kunstenaarsgroep... of hoe je dat zou willen noemen... Um, om steeds meer naar buiten te treden. Mm -hmm. Kijk, vroeger kon je gewoon op je stille kamer uh, je werk maken. En dat werd dan gepubliceerd. Maar het is nu eenmaal zo dat uh, er van ons verwacht wordt... dat we ook optreden, voorlezen. En zelfs dat is al bijna te weinig. Je moet ja. een event maken. Je moet... En dat is natuurlijk niet... Je bent als illustrator een product geworden, eigenlijk. Ja, en, en dat wordt ook wel... Hè, de boekhandel, die hebben het moeilijk. Uh, je moet eigenlijk aan overdracht op andere manieren doen. Ja, je kan ja. niet meer... Voorlezen is al bijna saai. Ik vind dat onzin. Want als je mooi voorleest, is het helemaal niet saai. Maar... En dat moet je ook liggen. Hè? Er zijn natuurlijk ook illustratoren of schrijvers, heel veel schrijvers... die er helemaal niet van houden om publiekelijk te nee, verschijnen. Nee, nee, dat bedoelde ja. ik eigenlijk een beetje. Want je hebt een hele prettige, warme stem. Ik denk voor de luisteraars thuis. De, de, de, heel fijn programma is nu al. <laughs> maar ja, zelfs mensen met een afschuwelijke stem... zoals Gerrit Komrij of zo. Dat zijn, zijn noodware fantastische voorlezers. Ja, dus ja. ja, je kan het ja, alle niet niet erg. Ook al heb je dan geen mooie stem. Die zijn zo bevlogen. Precies. Gerrit Komrij is zo bevlogen. Ja. Dat is een genot om naar te luisteren. Het was wel grappig over die stem gesproken... dat ik vorige week in een boekhandel was... en daar kwam een moeder met een kind binnen en zei... Daar is de meneer van de vakantie-cd. Want ik heb ooit een luisterboek ingesproken. En dat wordt dan vaak afgespeeld ja. op weg naar Zuid-Frankrijk. Ja, die, dat is, je bent gewoon een familielid in zo'n <laughs> ja, auto. Dus, en, ja, <laughs> ja. Dat is wel een ciep, ja. effect. Ja. We hebben even, want het is een voorstelling met heel veel muziek. Uh, meneer Houser heeft er veel aan gedaan. Uh, vormgeving noem maar op. Het is een, een enorm gebeuren. We hebben een heel klein stukje om even te luisteren... dat we een klein beetje weten hoe het klinkt. Ik heb zulke koude tenen. Jasper, dat kun je niet menen. Jasper, het is hier om te stikken. Ik heb zulke koude fikken. Jasper, het is hier gloeiend heet. Maar ik heb zo'n koude reet. Ja, bijna Bresciaans, wat ik hier hoor. Nou, het is Stravinsky. Oh, Daar doch. lijkt het op. Uh, althans, de componist heeft Taarske... Die, die zei als, als motto gebruik ik... Stravinsky maakt een opera voor kinderen. Kijk. En wat natuurlijk heel spannend van dit project is en was... is dat je voor kinderen heb je bijna geen opera's hebt. Of althans, nieuw gemaakte opera's. Kijk. En uh, er wordt natuurlijk heel veel voor kinderen gemaakt. Van K3 tot musicals. Heel breed heel toegankelijk segment, ook helemaal niets mis mee. Maar dat was dus een heel ambitieus project om echt... Een, het is ook niet, we gaan voor kinderen iets anders doen. Nee, het is echt opera. Ik praat met uh, Siet Postema, illustrator te Amsterdam. En als u op dit moment niet kunt luisteren... dan kunt u morgen de podcast downloaden... of luisteren via casaluna.ncrv.nl... en dan kunt u zich ook gratis voor onze nieuwsbrief abonneren op onze nieuwsbrief. Zo, dat waren de verplichte nummers. Zie jij, jij tekent en ik heb over jou gelezen dat jij zegt, ik, ik probeer naar de wereld te kijken zoals een kind daarnaar kijkt want het hoofd van een kind zit nog niet zo vol en ik kan dat nog een beetje, zeg jij over jezelf. Toen dacht ik, hoe, hoe komt dat dat je dat kunt? Waarom zit er in jouw hoofd ook niet van alles? Nou, het is eigenlijk begonnen um, op hele jonge leeftijd teken ik al. Uh, dan is dat hoofd ook nog niet zo vol, dus mm -hmm. dan zie je al die details, maar het is ook een een, een training om dat te blijven behouden. Het Ik bedoel, je groeit op en je wordt volwassen... en we hebben allemaal onze hè, beslommeringen en dagelijkse zorgen. Ja. En um, de wereld wordt steeds sneller en hè, je hebt zoveel informatie te verwerken. Maar het grappige voorbeeld uh, wat ik heel vaak vertel is... Uh, we liepen met een jongetje van vier op straat... en die zei paard, paard. Wij zagen ergens een paard. Maar je weet dat dat kind gelijk heeft, want het komt ergens vandaan. Bleek het in een gevelsteen? Ja, heel erg verborgen. Niet nee, ja, maar heel erg verborgen, helemaal niet meteen zichtbaar. Dat laat zien dat een kind dus al die ruimte nog heeft. En uh, wat ik probeer is terug te gaan naar de dingen waar je over, waar je, je over verwonderde als kind. En dat kunnen, eigenlijk is de wereld heel groot, maar deels ook heel klein als kind. Mm -hmm. Maar binnen die kleine wereld is er zoveel te zien. Mijn verhalen die ik wekelijks in de NRC schrijf over een hondje dat Rintje heet... gaat eigenlijk over een kleuter, een hond die kleuterbelevenissen meemaakt... Um, gaan over hele kleine, dichtbij gebeurtenissen. Ja. En voor kinderen zijn die, voor ons zijn dat... ja, dat kan over iets heel kleins gaan. Onbenulligheden. onbenulligheden. Ja. Maar ik weet nog heel goed dat dat geen onbenulligheden waren. Dus dat is de grootste gemene deler... Of de, de, de kleinste gewinnen veelvoud geven, maar naam, waar jij dat op terugschrijft. Want ik vroeg me af hoe werkt dat dan? Ja. Ik kan me nog maar heel weinig van mijn echte vroege kindertijd herinneren. Ja. Dat zijn gevoelens of deelbeelden. Maar niet hoe, hoe ik de wereld zag of zo. Hoe, nou, hoe komt ja, er, die jij herinnering dat... is nog heel heel actief. En het, waar ik altijd een. je een voorbeeld dan van iets waar, waarvan jij zegt. Als kind ja. zag ik dat zo. En dat zou ik, als ik dat niet bewaard had, nu anders zien. Nou, Wat ik me erg goed kan herinneren, eh, om, om Rintje als voorbeeld te blijven houden... Rintje is een hondje, maar de volwassen honden hebben kleding aan. Dat zeggen mensen heel vaak van wat, wat onlogisch en wat uh, niet consequent. Uh, maar ik weet nog heel goed dat ik ook zoals als kleinkind naar die volwassenen... zat ik dacht van wat doen ze raar. Ze gedragen zich anders, ze zijn heel erg gepreoccupeerd met heel veel dingen. En dat vond ik heel grappig om naar te kijken. Ja, ik, het, het is niet zoiets wat je dan... Later geleerd dat dat over jou gezegd werd. Hij kon zo lekker gek kijken naar die volwassenen. Want nee, ik, nee, ik herinner nee. mij wel dingen van dingen nee. die ik me eigenlijk helemaal niet meer herinner. Nee, nee het is echt, het, is echt het, het oproepen daarvan dat gaat me makkelijk af. En waar ik een erge hekel aan heb, is als volwassen mensen die voor kinderen werken of schrijven. Dan ja. zeg ik ben zo lekker kind gebleven, want dat is iets heel anders. Daar geloof ik namelijk helemaal niet in. Nee, dat, dit, dat lijkt mij een onmogelijkheid. Of dan ja. ben je aan hulp toe. Precies. Daar ja. ja. dan ja. ja. Zij ja. zijn we het eens. Wat ja. voor kind was jij? Ik was een. Um, nou, mijn ouders noemden me mannetje druk. Uh, het was helemaal niet in de vorm van ADHD, maar ik was altijd bezig met een project. Of een, ik ging iets maken, of ik ging zelf een boek maken. Of ik was iets aan tekenen of knutselen. Maar wel stil, rustig. Ik was niet een. Heel bezig mannetje. Een bezig mannetje. Maar niet dus Ik nee, was, niet, ik niet, was niet, meer niet. een druk mannetje. Maar jij was dan. <laughs> okay. uh, ja, ja, ja. En niet druk in, niet in, druk in tekst of dru druk in lawaai, maar druk in plannen maken. Geconcentreerd met iets bezig. Ja, en ik was een stilkind. Een stilkind. Dat is dus als die... puber enorm veranderd. Mensen oh. geloven dat niet, nee. als ik dat vertel. Want nu nou ja, is dat niet meer zo. Maar als puber enorm opstandig. En uh, nou, echt een behoorlijke klier. Ja. Maar als kind tot de puberteit heel stil en, nou, makkelijk kind. Ja. En, uh, nou ja. Ik heb je, je levensloop een beetje bekeken. Op een gegeven moment gingen je ouders uit elkaar. En... Ja. Wat, wat had dat voor consequentie op jouw manier van zijn? Ben je toen harder aan je projecten gaan ja. werken? Met je concentratie hoger? Dat is natuurlijk het grote voordeel van iets als een talent. Wat, he, ja. wat je hebt. Is dat je zelfs op zo'n jonge leeftijd... daar dan je helemaal lekker in kan storten. En dan schep je toch eigenlijk je eigen wereld. Ik wou hem niet meteen erin stoppen. Nee, maar, maar dat het is zo. Het is, dat dat verwacht cliché dus, als een deur. Ja, maar ja. het is natuurlijk helemaal waar. En dat, dat weet je dus ook nog heel precies hoe dat Absoluut, ging? Absoluut. Ja. Wat uh, leeftijd was dat? Uh, mijn ouders gingen scheiden toen ik vijf, zes was ongeveer. Daartussenin, oh, ja. dat is jong. Ja. En uh, het grote voordeel van die leeftijd is dat je. wat er ook gebeurt in een kinderleven. dat zeker op die leeftijd accepteer je alles. Hè? Dus dat ervaar je niet als vreemd. Pas als je ouder wordt en andere kinderen zeggen, oh, maar bij ons is dat heel anders. Dan denk je, ja. oh jee, het is heel gek bij mij. Maar weet je dan ook op het moment dat dat verteld werd... van, ja, we gaan uit elkaar. Ja, dat je dat zo maar en, maar accepteren. dat werd heel erg leuk ingepakt. Want mijn moeder verhuisde naar een ander land. En dan zei ze, ja, dan kunnen jullie elke vakantie naar Engeland komen... En ja, dat werd als een soort cadeautje verpakt. En, en als kind van vijf, zes stink je daar gewoon volledig in. Nou, een tijdje. Een een tijdje, tijdje nee. Ik heb geen moeder meer. En nee, een en, tijdje. Maar dat grappige huh? is wat er dan nou gebeurt... als je dan bij vriendjes of vriendinnetjes uh, ging lunchen... tussen de middag van school, ja. dan ging zo'n moeder zeggen... Oh, maar wat erg. En dan kreeg je als kind echt door dat er eigenlijk iets heel geks aan de hand was. Ja, ja. en, en wat, wat had dat voor consequenties voor jouw manier van werken? Want je was met al die projecten bezig en aan de knutsel... En, en toen kwam er langzaam toch wat van dat nare gevoel in en zo. Mm -hmm. Weet je nog wat dat met jou deed? werd je toen nog meer op jezelf teruggeworpen? Ja, ik geloof het wel. Ja, ik geloof het wel. Dat ik me heel erg stortte op dat tekenen. En dat is natuurlijk ook een soort houvast. Hè? Mm -hmm. dat, um, ja, en, dat, en, en, en je presteert er ook mee op school. Hè? Je hebt automatisch een soort identiteit. En ja. zeker in moeilijke tijden kan je je daar natuurlijk heerlijk aan vastklampen. Ja. Dat is een beetje waar ik heen wil. van Wat voor lijn zit er in dat leven van jou? Hè? Van, want op een gegeven moment kom je op een punt... en je zegt, ik heb in de puberteit wel, wel iets meer lawaai gemaakt. Ja. Maar op een gegeven moment ben je toch van dat tekenen van je talent... ben je echt je, je, je richting gaan maken. Ja. Nou, was dat wel iets wat ik heel vroeg al wilde. Ik wist alleen niet precies hoe. Ja, maar Ik wilde acteur worden, maar dat is me niet gelukt. Dus jij nee, bent dat nee, echt nee, maar gaan ik, doen. Het was niet heel en, gericht en van, ik wil gekomen. illustrator worden, maar nee. ik wilde... Iets om het met mijn handen doen en, ja, en iets maken. Iets maken, zaken, iets ja. creëren. Of ja. Ja. dat nou theater was, of dat zat er al heel vroeg in. En uh, ik ben toen naar de kunstacademie gegaan, naar de, uh, na de middelbare school. Mm -hmm. Ben daar enorme grote doeken gaan schilderen, enorme grote abstracte. Uh, ik wilde ook echt hè, uh, kunstschilder worden. Maar ik merkte eigenlijk dat ik daar heel ongelukkig van werd, van dat autonome deel tot ik na de academie via uh, iemand uh, bij HP de tijd uh, een column kon, kon illustreren van Guus Vleugel. die leefde toen nog en ik begon en ik zat eraan... fijn even tussendoor dat je iets van Guus Vleugel ja, mocht ja nee, dat is natuurlijk uh, heel bijzonder dat en ik was alle teksten van die man in mijn hoofd ja. dat is zo fantastisch ja en hij schreef geweldige scherpe ja. columns en en um, ja dat was een heel bijzonder moment maar vooral omdat ik thuis kwam letterlijk ik ging weer aan mijn tekentafel zitten mm -hmm. net als voor de academie met een stuk papier en een, en een tekst die me inspireerde. Dus het was toch dat kleine en het dat was, geconcentreerde. Ja, en... Ja, ja. en dat werken met tekst vind ik ook heel leuk. Dat is ook de grote link naar theater natuurlijk. Mm -hmm. En het schrijven, hè, het verbeelden in, in beeld en tekening, ja. maar ook in, in tekst. Dus, um, en zo is dat van HP De Tijd naar de NRC gegaan... Ik heb zelfs heel veel politieke tekeningen gemaakt. Ja. Ook iets wat me gevraagd werd. Toen rubriek heel hard, nee, ik ben toch helemaal geen politiek tekenaar. Maar dat was juist, zei de NRC, dat was juist goed iemand... die een beetje van de zijkant naar die politiek keek. Maar dat liet je dan wel weer aan. Nee, ja, dat vond ik leuk. Nee, spannend als Aha. uitdaging. En, maar daar ben je um, niet mee doorgegaan. Dus dat is een soort verkenningtje geweest. Nee, dan... tien jaar lang heb ik dat gedaan. Oh, elke, elke maandag. Ja. En um, het leuke daarvan was dat je dan toch weer even een wat scherpere kant... Van je uh, visie op de wereld kan laten zien dan in een kinderboek. Mm. He, dat is natuurlijk toch net even een andere wereld. Dat, dat vraag ik me dan af. Als je dan. Je hebt ook uh, boekomslagen gemaakt van Thomas een man, om mm -hmm. eens wat te noemen. Nou, dat is ongeveer mijn favoriete Duitse schrijver. Je doet heel veel dingen die mij aanspreken. <laughs> maar dan denk ik, ja, dat is, dat, moet je dan eerst een hele boek lezen en dan. Ja. Nou, dat, dat heb je dan fijn binnen, dus dat is dan mooi. En dan zit je daar... Maak eens een vergelijking tussen een kinderboek illustreren... en een boekomslag voor Thomas Mann. Ik ga nooit bij een kinderboek denken, ik ga nu voor kinderen werken. Dat is niet iets wat... Uh, ik kijk naar de wereld op een, op een bepaalde je manier. je gaat teruggraven naar hoe jij toen keek. Ja. Dus dan komt toch dat kleine siepje weer omhoog. of Er ja. moet iets veranderen. Want het, is het een andere houding waarin je zit... Nee, het is niet een ander. Nee, nee. Het is toch eigenlijk, uh, het is natuurlijk net een ander, andere, andere nuance die je, die je probeert te, te treffen. Uh, maar het is toch niet zo om, om een voorbeeld te noemen dat uh, de boek Fabels, wat ik uh, heb geïllustreerd. Ga ik niet denken van ik ga nu iets maken op dat niveau van kinderen. Mm -hmm. Ik ga meer terug naar die verwondering die ik zelf had. Want uiteindelijk komt er wel iets uit wat geschikt is voor kinderen. Waar ja, maar ook... zit dan die vertaalslag? Ja, nou ja, er zit iets in, denk ik, een deel van die kinderverwondering. Maar wat ik uh, ook absoluut probeer... is om een soort gelaagdheid in die tekeningen aan te brengen. Wat bijvoorbeeld Annie M. Schmidt heel erg in haar teksten altijd heeft. Ja. Ontzettend leuk voor kinderen. Maar als volwassenen is het ook super grappig. Omdat er zitten grapjes in die kinderen net niet vatten. En dat is ook niet erg... Want er zit voor hun ook heel veel leuks ja. in. En dat probeer ik eigenlijk in mijn teken. Ja, ja, ja, dus ja. voor elk wat dus. Maar dat zou impliceren dat in een, in een boekopslag voor Thomas Mann... ook iets zit wat voor kinderen heel leuk is. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat kinderen daar ook best naar kunnen kijken. En dat is ook eigenlijk iets om even terug te komen op de dag van vandaag. Dat Zo'n productie is natuurlijk gemaakt voor kinderen, die mm -hmm. opera. Maar het gaat over het ontmoeten van een geestverwant... En ze pellen letterlijk al hun jasjes uit als ze elkaar ontmoeten. Ja, want even samen te vatten, die man die, die heeft heel koud... meer jassen, meer jassen, meer jassen... tot er uiteindelijk iemand in zijn leven komt... Ja. die hem op een ander niveau raakt, waardoor hij het wel warm ja, krijgt. Precies. Ja, ja, ja. Ja. ja, Ze ontmoeten eigenlijk een, een geestverwant in elkaar. Ja. En uh, kinderen zien letterlijk het verhaal... oh, dat mannetje heeft het alsmaar koud, begrijpt niet waarom... koopt allerlei jassen, jassen, jassen... en uh, warmwater, kruiken, chocolademelk... en hij blijft het maar koud houden tot die fruitjejas ontmoet, die precies dezelfde problemen heeft... dat is, een, dat is het sprookjesniveau. Ja. Wij als volwassenen weten dat de liefde pas echt werkt... als je al je schillen uitgooit, hè, letterlijk. Ja, of en... dat je misschien door de liefde je schillen af kan ja, precies. Ah, ja, precies. Ja, het, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. het is jouw productie en dan ga ik uitleggen <laughs> hoe het werkt. ook wel raar. <laughs> nee, maar dat, dat is mooi. Maar dat, dus daar, daar ook weer die meer laagigheid in. Kinderen snappen dit niveau. Ja. En wat en... doen ze met al die jas aan het eind, vroeg ik me af. Die doen ze allemaal uit en die liggen op het, op het podium. Ja, maar daar ga ik zo als kind alweer over nadenken, denk ik. Van, wat gaan ze met die jassen wat, doen? Wat gaan ze met al die jassen ja, doen? Ja. Spannend. Ja. Voor al die kindertjes die ze gaan maken of zo. Dan, uh... <laughs> Wordt een was... hele grote familie. <laughs> ja. dat denk ik. Hoe oud was jij toen je zat te, te schetsen en te krabbelen... en te, te bedenken en te maken dat je voor het eerst dacht... dit is een siep postumaatje wat hier staat? Dat is eigenlijk pas iets wat... Uh nog niet heel lang... Nou, dat is natuurlijk... Nee, ik moet het anders zeggen. Het is iets wat ik pas ontdek. Hè? Dat je merkt dat na zoveel jaar werken... dat er echt een handschrift ontstaat... dat heel erg van mij wordt. Het is net als op een spelen. Als je dat dertig jaar lang doet... dan hoor je dat het Lisa Versman is... of hè? iemand met een echte eigen signatuur. Ja. En... Um... Toch is het ook wel zo dat als ik tekeningen van de middelbare school zie... dat ik toch ook daar nog wel doorheen zie sluimeren. Dat het van mij is. Maar je moet om een echt handschrift te ontwikkelen... gewoon heel hard gewoon doen, en doen, heel doen, doen, veel doen. werken. Ja. Letterlijk. Dus dat is in de loop van de jaren ontstaan. Want vanaf 93 ben je steeds meer gaan illustreren en zo. Dat, dat werd meer en meer en meer. Heb jij nou een vaste werkwijze? Je zegt van, met name voor die kinderillustraties... van zo werk ik nu. Dat, dat is de manier die bij mij past. Nou... Voor mij werkt het alleen maar met een enorme discipline. Dat is uh, echt uh, gewoon vroeg, ochtends beginnen. Negen uur zit jij daar? In de... Zeker, dan ben ik maar er. Eerder al? Nou, soms wel. Hangt een beetje van de periode af of hey, als het heel druk is. Maar voor mij werkt alleen... Uh, ik kan niet om twee uur eens beginnen... en dan ochtends lekker naar het strand. En dat werkt gewoon helemaal Wat? niet. Dat de inspiratie toeslaat? Nee, nee, nee, nee. Nee. En ik geloof, er is wel iets als inspiratie... maar inspiratie gebeurt als je werkt. Dat kan je niet afdwingen... Er zijn hele zeldzame momenten dat je denkt... hé, hey, nu gebeurt er iets bijna buiten jezelf om. Dat is het flow-verhaal. Ja, dat kan je niet leiden. Achteraf kijk je terug, hé, hey, ja. dit was een inspiratiemoment. Ja, ja. en ja. dat zijn hele zeldzame en hele bijzondere momenten. Maar die kan je absoluut niet afdwingen. Kan je ook niet op gaan zitten wachten op een berg. Of... Maar gebeurt het wel elke dag ongeveer? Nee, het gebeurt heel zelden. Mm -hmm. Dat is gewoon echt... Uh, ik zie mijn werk ook echt als ambacht. Hè. Ik ben echt een ambachtsman die aan het werk gaat. En dan soms krijg je dat kleine... Ja, een goddelijke, ja. goddelijke moment. Is dat een voor, voorzichtigheid die je inbouwt? Want um, Annie is ongeveer de belangrijkste kunstenaar... van de 20e eeuw in de canon. He, ja. dus beter is er niet. En dan maak jij prachtig werk en dan zeg je van... Uh, ja, het is allemaal um, Ik zeg het niet om een voorzichtigheid in te bouwen. Ik zeg het meer om aan te geven dat heel veel mensen vaak denken... dat als je creëert, in welk vak ook dat dat alleen maar met inspiratie te maken heeft. Mm. En tuurlijk heeft het dat wel. En ik zie inspiratie ook meer de manier waarop je naar de wereld kijkt. He, daardoor kom je op ideeën. Yeah. Maar ik denk dat in welk vak dan ook... het gewoon ook echt hard werken is. Je hebt, je hebt een schets hierbij liggen. Kan je, kan je die beschrijven voor de argeloze luisteraar? Um, ik heb hier een schets van, van mannetje Jas. en ja. van de allereerste tekeningen die ik van hem maak. En daar zie je dus heel erg duidelijk het zoeken naar de vorm... Dus rechts zien we een potloodtekening. Ja. Staat ook geloof ik op Facebook nu. Dus als je zit te luisteren en je wil uh, de tekening meekijken... dan kan je gewoon op uh, onze Facebookpagina meekoeken En wat, je, wat ik probeer dan is natuurlijk hem te treffen. Ja. Een, een karakter te ontwerpen. Maar ook het volume. He, echt letterlijk te, te zoeken met het potlood. Letterlijk te, he, die banen te tekenen waardoor hij een volume krijgt. Mm -hmm. En zo ben je altijd bezig met he, het ontwikkelen van een karakter en van... De, de, de, ja, de karakters in boeken. Ja. Wat het grote grote frustrerende ding is voor elke tekenaar, elke kunstenaar. In die schets, in dat zoekende zit ook een bepaalde schoonheid. Maar die schets kan nooit zo in het boek. Die, die, dus, die, die argeloze nieuwheid ja, of zo. Ja, die, die ja, dat zegt. eerste moment. Dat ja, is ja. het eerste moment, en dat zie je ook bij, bij uh, tekenaars of kunstenaars als Mathies Rembrandt. Kijk naar hun schetsen. Uh, Ellsworth Kelly heeft hele mooie tekeningen van planten en bloemen gemaakt. Dat zijn hele snelle krabbeltjes. Is dat vaak... Het latere werk van Matthijs is ook zo leuk. Als hij verlandt in het bed ligt te knippen. Nou, je gaat is er is dus... geen schets meer. Nee, hij knipt maar wat. Je gaat naar en... een essentie. Ja, dat Hè, is... bedoel, ja. Je hebt eigenlijk nog heel weinig middelen. En daar wil je heel veel mee zeggen. Mm -hmm. Dat is met een schets ook vaak zo. En dan probeer je dus, en dat probeer ik al jaren... om die kracht van de schets uiteindelijk in dat boek te krijgen... En ik denk dat ik daar nog heel lang voor door moet tekenen. Maar kom je al wat dichterbij? Of? Ik kom iets dichterbij, maar het is wel als een slak. Maar ja, ja, op soms... het moment dat dat samenvalt, is misschien de lol er ook af. Ik, dat gaat nooit samenvallen. Dat weet je nu al. Dat weet ik nu al. Dat ja. lijkt mij een gestelende ja. gedachte in ja. jouw geval. Ja. Want, want links staat dan het, het eindproduct een beetje. En dat, dat zit er toch ook niet heel gek ver van af, hoor. Nee, het zit er niet ver vanaf. maar het is toch... En dit is dan ook trouwens nog de tussenfase. Mm. Dit is de schets... De tussenfase en de uiteindelijke fase het in het boek. het kostuum ook. En oh, wat, dat is nog weer een fase. Ja, een fase verder. Is het ook niet het soort angst voor jou dat het dan uit je handen is? Dat het af is? Um, dat het nou, verschil voor jou groter is, is dan voor ons? Het is een beetje hetzelfde als, als de première van vandaag. Dat het feest is het ontwikkelen, het schetsen, het bedenken. Het groeit nog. Het, ja, het, het, het ja, is nog in wording. En het, ja, toch het eindproduct. Ja, ja ik snap ja. het. Ja. <laughs> je hebt uh, zolangstel wat heel over opgebouwd, mag je wel zeggen? en vanaf 2001 voortdurend in druk en van alles verschijnt ervan je. En, en in november, we hadden het er net, en stipte het al een beetje aan... komt een vijvervol inkt, ik vond een prachtige titel... met de, de mooiste gedichten van Annie M.G. met, met uh, nieuwe tekeningen van jou. Ja. Nou, dat denk ik dat je daarna kan je overlijden... want het, <lacht> het hoogst haalbare heb je, heb je binnen. Want je, je hebt gemaakt, en ik, ik lees het maar even in de volgorde want het is bijna niet voorstelbaar... een nieuwe Dikkertje Dap heb jij mm -hmm. gemaakt een nieuw fluitketeltje en drie nieuwe ottertjes. En toen ja. het eerste wat in mijn hoofd kwam, want we zijn ongeveer even oud, je zit met mijn jeugd zo rotzooi je Ja, en met mijn eigen jeugd. Ja, ja. Dat, dat misschien nog <laughs> veel fundamenteel Ja, precies, hoe, nee, hoe, dat, was, uh, hoe dat, een, dat zo. Dat was een hele lastige. Ik ben opgegroeid met al die gedichten, al die liedjes. Ja. Geïllustreerd door deels Wim Bijmoer, deels Vip Westendorp... Ja. En um, het grappige was dat ik ben naar Zweden gegaan... Uh, omdat ik in alle stilte aan dit vrij moeilijke en uitdagende project wilde werken. Weer in die stilte en die concentratie. Die stilte, totale concentratie, ik hmm. had ook geen ander werk bij me. Um, en wat je dan eigenlijk doet, je wil eerst iets compleet anders maken. Eerst ik even de vraag van, vooraf, waarom moest het überhaupt? Het was toch al heel fantastisch? Hoe bedoel je? Nou, de, de illustraties die er waren, waren oh, prachtig. Absoluut, maar de vraag kwam van mijn uitgever... En ja, ik vond het ook wel echt een soort. Wat jij zegt over. Dan kan je wel stoppen daarna. Dat ga ik zeker niet doen. Maar ja, die gedichten, die geweldige verzen. Met zoveel humor. Ja, ik stond ook wel meteen te trappelen. Ja, ja. Maar, maar om, om het te illustreren hoe belangrijk dat is. Ik kende als kind de uitdrukking: ik sta af niet. Dus ik had een tekening, die beroemde tekening van Dikkertje Dap... en volgens mij zat Dikkertje ook op de nek van die chiraf mm -hmm. of zo. Dus ik hoorde altijd, ik stap af. Ja, ja, ja. Omdat ik het niet <laughs> kende. Dus ik, en dat, dat is een ja. hele belangrijke tekening. Ja. Dus ik, ben, ik kijk Rijk, kijk het uit in dit geval uh, fijn naar jouw tekening. Ja. Nee, maar dus... het, was een heel, het was een soort drie staps uh, plan. Fase 1 was, vergeet alles wat je uh, hebt gezien als kind... Ja. Dat Wat in jouw kan, geval moeilijk is, want kan jij weet helemaal alles niet. nog... Van dat kan kinders? helemaal niet, maar nee. ik heb het geprobeerd. Mm -hmm. Dan ga je schetsen maken die helemaal alles anders... dus dikkertje, anders... Een, een, ja, een hele andere giraf of alleen een stuk van de nek... en nou, je gaat allerlei uh, dingen uithalen daarmee. En dan de volgende fase is dat je het weer toelaat... Hè, alle archetypen die in je kop zitten. En ik denk dat ik uiteindelijk een soort middenweg daarin heb gevonden dat ik niet bang ben voor mijn eigen herinnering. Want Dikkertje is nu eenmaal een jongetje op een trap bij een giraf. Ja. Helemaal niet erg. Nee. Ja, het, het, is, het is gedaan. Het wordt uh, volgende week gedrukt. Komt eind oktober uit. Uh, Irma Boom gaat de vormgeving doen. Is dat extra eng? Omdat het zoiets idioots is eigenlijk? Het is heel spannend, omdat ik uh, deels ga natuurlijk heel veel generatiegenoten allemaal kijken en checken en zeggen: dat is mijn dikkertje niet. Nee, maar iedereen gaat dat zeggen, want die, ja. die generatiegenoten hadden ouders die hebben dat voorgelezen. Deze ouders hebben die ouders. Het is, het, is het is een enorm ding. Ja. En, maar aan de andere kant, voor een nieuwe generatie kleuters, wordt misschien hopelijk mijn spin Sebastiaan hun spin Sebastiaan. Ja. En toch is het heel gek dat over die spin, die, die staat in, uh, in mijn oude boekje. En dat is zo'n leuke spin van Wim Bijmoer... dat ze kunnen misschien ook heel goed naast elkaar bestaan. Ja, dat sowieso ja. Dat is ook gewoon leuk. Ja. Want dat moet ook, want de tweede zin is natuurlijk... Het is, het is niet goed met Niet goed gaan, met hem, dus nee. dat moeten we niet doen. Nee. <laughs> Je hebt muziek meegenomen. Ik heb muziek meegenomen. En uh, ik heb muziek meegenomen van Koert Elling. Ja. Ik heb hem uh, nog niet zo lang geleden ontdekt op het Noordzee Jazz Festival... en uh, daarna een concert gezien in Wimhuis. Ik vind het een geweldige zanger... En hij gaat heel mooi om met tekst. Uh, wat ik heb meegenomen is een gedicht van Walt Whitman... een beroemde Amerikaanse dichter. Het heet de Sleepers. Het leek me heel toepasselijk op dit moment. En het gaat eigenlijk over de onschuld van slapende mensen... als je naar ze kijkt. En dus ook de onschuld van mensen die verschrikkelijke dingen gedaan hebben... hele mooie dingen. Als je naar ze kijkt als ze slapen... zijn we eigenlijk allemaal een beetje gelijk. En weer fijn. Ja. Ik ja. ben benieuwd. In my vision, stepping with light, feel swiftly and noiselessly stepping and start. trajectory Muziek van? Kurt nee. Mooi had uh, het net over, over jouw stijl, zie je, zie je Illustrator, want daar spreek ik mee. En met die, met die nieuwe tekeningen bij Annie MG die je gaat maken... die komen in november uit... zat ik ook te denken... op een manier heb je in ieder geval in, in die richting wel iets van Fiep Westerdorp ook. Met ja, die splitterige ik ben... beentjes en zwarte lijntjes... en. Het, het, het is niet helemaal van een andere planeet. Nee, maar ik ben gewoon echt gebrainwashed door mijn eigen jeugd. En alle beelden die ik zag. En ik was natuurlijk een enorme opslurper van alle boeken uit die tijd. Waaronder Fiep. Maar ook uh, Amerikaanse illustratoren. Ja, en die geestigheid. En, en ja, de, de, de, er zit in, in haar werk zoiets grappigs. En in het werk van Wim Bijmoer ook. En dat vind ik wel heel mooi van hem. Het duisteren ook wat in Annie. Of het scherpe, of het een beetje... Of de, de, de, ja, dat kan. Ja, het ja, of zo. Want VIP is ook lief. Hè? bedoel. En Annie heeft natuurlijk ook hele scherpe kanten. Ook in die. Ik bedoel, mijn lievelingsgedicht staat helaas niet in de bundel. Om diverse redenen. Maar is uh, Zwart Bessie, mm -hmm. de kip met depressie. Ja, dat is natuurlijk uh, een heel leuk liedje voor kinderen. Maar. En, en ze, had, uh, ze had zwarte spikkeltjes. De zwarte kip met zwarte spikkeltjes. Ja, hoe bedenk je het? Ja, en dat die is altijd, vrij briljant. Ja, ja, ja, die is echt briljant. Ja, ja. <laughs> Ja, ik vind blauw, blauw, hemelsblauw toch ook altijd heel fijn. Heel fijn. Ja. Ja, uh, je hebt ook heel veel prijzen gewonnen. Hè? Want uh, laten we nou niet doen alsof je nou een soort je eerste productie op de plank hebt staan. Want het, het is nogal een flinke prijzenrange. Je naam is nu ook wel echt heel erg gevestigd, heb ik de indruk. En nou begeleid jij voor de Stichting Cultuur en Ondernemen jonge kunstenaars in hun ondernemerschap. Ja. Wat, wat kun je ze vertellen? Uh, ik ben er twee jaar geleden voor gevraagd. Uh, het zijn uh, afgestudeerde kunstenaars die naar de beroepspraktijk... Uh, dingen op hun pad tegenkomen waar ze mee worstelen. Dat kan zijn dat ze zich niet kunnen presenteren... of dat ze het eng vinden om naar een agentschap toe te stappen... of ja. uh, naar nou, allerlei dingen die ze tegenkomen. En ik heb dan een aantal gesprekken met ze, een stuk of vier, van twee uur lang. Uh, ze krijgen ook opdrachten... Ja, na die gesprekken, steeds en dan een keer daarna, dan hebben we het daarover. Het is eigenlijk een kort traject, maar met wel heel veel effect. Ja, wat gek is, waar zij zei aan het begin van het gesprek: je, tegenwoordig is het niet meer genoeg als je eens een keer wat voorleest of zo. Je moet, je moet jezelf een beetje opkloppen voortdurend, maar tot een merk verheffen. Dat lijkt me voor jonge kunstenaars heel moeilijk. Maar ja, ja. Dat is, uh, jij hebt er natuurlijk heel lang over kunnen doen tot je bent waar je nu bent. Ja. Kan je ze dat uitleggen? Nou, deels wel, deels moet het in je zitten. Dat is heel simpel. Of moet je gewoon ook heel goed zijn? Je moet goed, ja, maar goed, dat is echt ook iets heel bijzonders. Ik heb op de academie waar ik zat... waren mensen met ongelooflijk veel talent. Misschien, nou ja, duizend keer meer dan wat ik heb. En daar heb je nooit meer iets van gehoord. En dat is nou precies wat deze stichting doet. Want die mensen zijn cum laude afgestudeerd. Geweldig werk. Maar als je de slag niet weet te maken naar de wereld, mm -hmm. ja, dan ziet die wereld jou ook niet. postuum een keer en dan... Uh, ja, nou, die heb je natuurlijk, goed. maar dat zijn hele grote uitzonderingen. Ja. En um, wat mij toch wel verbaast aan het onderwijs op de academisch is dat deze mensen die ik dus tref, dat deel, nou, daar hebben ze... Vrij weinig uh, lesuren aan gespendeerd. Terwijl je in deze tijd met bezuinigingen ja. en met kunst, wat dat bijna een vies woord geworden is. He, je bent er nog een ambassadeur, dat gaat er nog een beetje. Maar dan zou je juist zeggen: dan, dan moet heel veel nadruk op, want dat is er gewoon niet. Nee, is er vrij weinig. En het jammer is van deze stichting, die dus eigenlijk heel goed werk verricht, juist om die kunstenaars he, een, een, een, een, een basis te geven om echt die beroepspraktijk in te stappen, ja. wordt ook alweer bijna wegbezuinigd. Dus daar ga je. Ja. je. Je wordt steeds nodiger. Je moet heel oud worden, Sip. Je bent nu 51, tenminste je lichaam. En we hebben nu een tijdje gepraat met elkaar. Ik heb je bestudeerd van tevoren. Toen dacht ik, hoe oud zou jij je nou echt voelen? Want je, je bent veel met kindboeken bezig. Je gaat je eigen jeugd nog eens een keer van nieuwe beelden voorzien met dikketje DAPS. Terwijl mm -hmm. voor mij blijven dat gewoon die oude beelden. Jij bent daar dagelijks mee bezig. En je, je, je trekt je terug naar Zweden en, en andere concentratieplekken. Om dat miniversum wat je van kind af aan al aan het opbouwen bent ook weer nog verder dicht te zetten of weer op te zoeken... of hoe werkt dat? Hey, je je beschreef beschreven net al een boek over Rintje, je hond... Mm -hmm. waar je een hele close relatie mee had. Dus weer niet met een mens, maar weer met een beest. Mm -hmm. en, en nu heb ik begrepen dat jouw echtgenoot de hond speelt... die nu twintig jaar <lacht> het geleden... Het gaat wel ver. Het gaat ver. <lacht> ik, ik dacht van, hoe, hoe, hoe, hoe klopt dat allemaal bij elkaar? Is dat jouw miniversum waar je het in doet? Of um... lijkt dat nu zo? Nou, ik heb gewoon een, een drang om... Ja, dat komt dan toch weer terug op dat, op dat jongetje of mannetje wat het uh, wat druk had. Ik heb uh, heel veel wensen en ideeën... Uh, om de manier waarop ik naar die wereld kijk te verbeelden. En uh, ik heb een aantal jaar geleden een grote productie voor het Nationaal Ballet gedaan. Coppelia. En ik kreeg een brief van een vrouw uit de plantagebuurt in Amsterdam een vrouw van in de negentig, die de oorlog had meegemaakt. En die was naar de productie gegaan en die schreef mij een lange brief... dat ze terugliep na de productie van het Muziektheater in Amsterdam... naar de plantagebuurt en dat ze echt dacht dat ze zo blij was dat ze leefde. En onder andere om de kleur, want er zat heel veel kleur in. Dat wilde ik ook. Die haar weer helemaal ja, levendig maakte. En dat plezier in het leven, uh, of de kracht van... Um, schone, mooie dingen, om naar te kijken... dat is eigenlijk wat ik wil overbrengen. Ja, ja. En als dat nou voor theater is, of in boeken, of in tekeningen... kunst wordt heel vaak verward met het, uh, het, het, het, uh, ja, het laten zien van het lijden. En dat zit heel veel in muziek, in zware films. De in worsteling. De, de worsten. en dat is ook een deel van het leven. Maar ik geloof dat het andere deel net zo waar is. Mm. Ik kijk heel graag naar Matisse, naar dingen die in het zuiden gemaakt zijn... Uh, ja. Daar word ik vrolijk van. En dat is net zo'n net zo waarachtig deel als het andere deel, het lijden. Dat geloof ik wel. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat om op een punt te komen... dat je uh, helderheid, schoonheid, vrolijkheid, kleur aan de wereld kan teruggeven... dat er in jezelf of heel veel niet mag bestaan... dus dat jij niet gaat kijken wat er in Libië gebeurt... of uh, met, de, met de kredietcrisis, daar heb je geen idee van. Of dat je juist heel hard worstelt om die kant van jezelf steeds maar weg te geven. Nee, het is eigenlijk allebei niet. Het is. Uh, uh, ik kijk zeker naar al die dingen. Naar het nieuws, ja. naar, naar, naar, hè, naar, naar groot nieuws... maar ook klein nieuws in mijn omgeving. En dat zijn natuurlijk helemaal niet altijd blij gebeurtenissen. Integendeel. En toch geloof ik in de kracht... dat je door naar mooie dingen te luisteren... vooral, hè, ik ben een enorme muziekliefhebber... en naar, naar, naar dingen te kijken die, die, waar je vrolijk van wordt... dat dat toch die dat andere deel voor een klein deel opheft. Ja. En draaglijk maakt. En, en, en dat... dat kan je bereiken door je te concentreren... zonder je af te sluiten voor de rest. Ja, zeker. Dat is een goede zaak. Door je juist doen. enorm open te stellen voor al die ellende... en daarna te denken, wat kunnen we daar tegenover stellen? Ja, mooi. Wat kunnen we leren van kinderboeken en versjes? Tenminste, wat heb jij ervan geleerd? Um, je kan er eigenlijk juist helemaal niets van leren. <laughs> wat je er vooral mee kan, is met de dingen die leuk zijn en goed geschreven en mooi geïllustreerd... waar we heel veel goede voorbeelden van hebben in Nederland. Enorm van genieten. Ja. Ik zit na te denken over wat jij zegt. Je kan er niks van leren. Als jij nou voor mij bedenkt even wat je er... Misschien één dingetje wat jij van je eigen kinderboek hebt geleerd, dan ga ik je zometeen bedanken. Want zometeen zijn we weer een, uh, aan een heel klein stukje millennium-trilogie toe. Mannen die vrouwen haten. Ik zou zeggen, zoek nou eindelijk eens hulp. Uh, <lacht> hè? Maar af. Hè? En wij zijn er weer na het nieuws van twee uur. En van één uur. Voor nog een uur tot twee uur. En dan wil ik met u praten over de vraag. Welk kinderboek of welk kinderversje is voor u belangrijk geweest in uw leven, luisteraars? En waarom is dat zo? Wat is er zo mooi of zo bijzonder aan dat boek of dat versje. Dat dat het hele leven met u is meegegaan? Is dat zoals in mijn geval de brief voor de koning van Tonker Dracht... Dat vond ik echt prachtig met Tiuri en Piak... Is het een boek van Carrie Slee? Nou ja, het zijn weer andere mensen. De Vogel, Bis, Bis, Bis. We zeiden het net al, waar iedereen zo bang voor is. Annie M.G. Kikker is verliefd. Jaap der Haar. Dolf Veroen, Thea Bekman, Toontelligen. Wat was in uw leven bijzonder? Laat het me weten. Als u wilt bellen, kan het op 0800 1121. Dat is helemaal gratis. Of u mailt naar casaluna.ncrv.nl. En niet vergeten, via Twitter kan u meedoen met hashtag Casaluna. We zitten vanaf nu klaar voor uw telefoon. En dan uh, kijk ik uh, hoofd van jou zie postuma. Weet je al iets? Je haalt eigenlijk de woorden uit mijn mond. Want mijn lievelingsboek is en was ook brief van de vrouw. Oh, de echt? Jij ja. lijkt heel erg op elkaar, <laughs> weet je dat? Met schrijven heb ik die flow-dingen die jij hebt. Ja, ik had, ja dat is ongelooflijk. Ja, het is een boek wat zo ook op elke leeftijd mooi blijft om te lezen. Het gaat over vriendschap, over werkelijke heldendom. Ja. Uh, maar niet op een, op een goedkope manier, maar op een hele echte manier. Ja, het is een prachtig boek. Het blijft over De, de prachtig schaakpartij boek. op leven en dood. Het is schitterend. het vaak herlezen, ja. maar de eerste keer leek dat zo lang. Ja. Het is en al, anderhalf jaar. En over verlaagdheid zijn... gesproken. Oh, prachtig ja. hè. Ja, Zo'n lekker, uh... zo lekker bijbels. Ja. ja. ja. En, maar, is, maar dat is weer uh... voor iets, iets oudere leeftijd. Heb je nog iets uit, uit je vroege kindertijd dat je zegt dat was heel belangrijk? We hadden een anime-gespied boekje bij de, bij de wasmiddelen, hè? pluis en poezeltje. Ja, dat kan ik me ook herinneren, die boekjes. Ja, het, het is niet echt één boek. Het is toch uh, ook alle gouden boekjes, was ik ook helemaal dol op. Uh, waar, waarvan één deeltje dat heet Wim is Weg. En dat ging over een uh, jongetje dat de wijde wereld intrekt. Ja, en, en ook zo geestig beschreven. Dan had je Pieter Poff, het Circushondje. Ja, ik kan er heel veel opnoemen. Maar er was niet één groot. Ik was gewoon per week verliefd op een boek, snap je? Dat was dan opeens was het dat boek en twee weken later was het dat boek. Ja. En dan was het ook helemaal dat boek. Zo heb ik ook uh, ooit de, de tekenfilm van Walt Disney Sneeuwitje gezien. Het grappige was dat ik er geloof ik gillend uitgedragen ben... door mijn ouders die toen nog niet gescheiden waren... <laughs> na de transformatie van de, van de koningin naar de heks. Ja. Maar het gevolg was wel dat ik twee, drie weken lang... alleen maar Sneeuwitje tekeningen ging zitten maken. Dus ik was heel vaak even helemaal gepakt gepakt door een boek. Dat is ook heel ontvankelijk voor ja. de, de schoonheid die er op je afkwam. Ja, waarschijnlijk. Absoluut. En dat komt er nu langzamerhand in beetjes weer uit. Ja. Ik, ik, ik, ik ben <laughs> blij dat je er was. Dankjewel voor dit gesprek, Sipossema. En, en geef veel moois en warms en kleureks aan de wereld terug. Want het is. Ik een, ben het uh, absoluut van plan. Kille bedoeling op dit moment. Absoluut. Dankjewel. Ik ga er iets tegenover stellen.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 Meneer Sarovski. Gevangene Blomqvist hier voor u. Dank. Kom binnen, Blomqvist. Michael, ga zitten. We doen eerst even het uh, officiële gedeelte. Dank u, meneer Sarovski. Zo, meneer Blomqvist. Op 16 maart heeft u zich hier in Rullak gemeld. U heeft toen direct een verzoek ingediend tot strafverkorting. Dat klopt, meneer Sarowski.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 Erg leerzaam. Ja, dat geloof ik graag. En natuurlijk een beetje tv kijken. Trouwens, die wedstrijd IFK-Juttenborg tegen Eurebro. Waanzinnig spannend potje. Mm -hmm. En fitness, mocht ook wel weer eens... en ik heb leren pokeren. Best een leuk spel. En uh, nog wat gewonnen? Uh, Pokerfeest heeft verloren. Elke dag toch zeker 50 euro. Och, nou dat is weer een paar <tog> sigaretten binnen. <minder. tog>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 En dan die ander, weet het? die ene, die, uh, dat rare wijf. <lacht> Wat is nou? Wel, me. mm, die rode Cecilia Wanger. <lacht> ja, ja, ja, die je doet met die uh, debiele journalist. Mm. <lacht> ik vind het fijn dat je weer terug bent. Mag ik je iets uitleggen zonder dat je me meteen uitlacht? Ik zal niet lachen. Toen ik met je naar bed ging, was dat... Uh